Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en welkom in ons Huis van de Maan. Ik woon niet zo heel ver van een groot ziekenhuis en zo af en toe zie ik hem overvliegen. De traumahelikopter. Ja, en eerlijk gezegd altijd bekruipt me dan een licht gevoel van opluchting. Dat die helikopter niet naar mij onderweg is, maar naar een ernstig ongeluk of andere medische calamiteit waar ik gelukkig niet bij betrokken ben. Die traumahelikopter is sinds 1995 in de lucht en nu er vanaf volgende maand ook vanuit Groningen nachtvluchten met de helikopter gemaakt mogen worden, is binnenkort heel Nederland dag en nacht bereikbaar voor die traumahelikopter. Bij mij te gast Jens Valk. Als anesthesioloog was hij in 1995 betrokken... bij de allereerste inzet van een traumahelikopter in Nederland. En tegenwoordig is hij coördinator van het Medisch Mobiel Team in Groningen. En ook te gast Daan Remy. Hij is helikopterpiloot en hij is ook Flight Operations Manager... bij ANWB Medical Air Assistance. De organisatie die de traumahelikopters in de lucht houdt. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn vannacht hier in het Huis van de Maan.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 Ja, dat herkennen jullie bij elkaar. Twee beraden, vasthoudende mannen te gast in uh, Casaluna vannacht. <lacht> Jens Valk ja. en Daan Remy. arts en, en piloot. En samen ook regelmatig dus te vinden aan boord van een van de trauma-helikopters. Zij vertellen vannacht hier in Casaluna hun verhaal. Maar als u nou zegt, ja, ik wil dat verhaal liever toch op een uh, ander tijdstip beluisteren. Dat kan ook. Dan kunt u deze aflevering van Casaluna vanaf morgen ook terugluisteren op onze website. casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En daar kunt u zich dan ook abonneren op onze podcast service. Ja, die traumahelikopter is dus sinds 1995 in de lucht. Um, maar eigenlijk is het nog maar sinds kort dat er ook s'nachts gevlogen mag worden met die traumahelikopter. En in het noorden mag dat nu nog niet. Dat mag vanaf volgende maand ook. En daarmee is heel Nederland bereikbaar dag en nacht voor die traumahelikopters. Waarom heeft het zo lang geduurd dan voordat die traumahelikopter dag en nacht de lucht in mocht?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 dan moet de beslissing genomen worden van hoe gaan we, hoe gaan we verder. Um, ja, en dan zit je met een hele basale punt dat het opleiden van het nachtvliegen...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 een mooi klein stukje uh, elektronica. In feite komt er een, een foton, een lichtdeeltje, komt binnen in het apparaat. Dat wordt omgezet in een elektron. Die elektronen worden in een buisje heel, veel, heel vaak versterkt, ongeveer 25 tot 30.000 keer. 30.000 keer. Ja. En die worden dan vervolgens weer ge, uh, omgezet in fotonen middels een uh,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 Van waar, eh, vanuit welke plek kan je dat nou zo eh, goed mogelijk afdekken? Ja, straks praten we verder over eh, jullie ervaringen eh, eh, aan boord van, eh, van die traumahelikopter. De situaties die jullie aantreffen. De, de eh, ja, eigenlijk de manier waarop die traumahelikopter een vertrouwd gezicht is geworden in Nederland, Moet ik tot.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 Auch einer Der Flieger nickt von seinem Platz Und schreibt Anlass, Rettungseinsatz Besondere Vorkommnisse Keine 12 november, dat was Reinhard May. Een liedje meegenomen door uh, Jens Valkjan. Jens is uh, anesthesioloog, hij is leider van het medisch-mobiel-team. Mobiel-medisch-team, uh, Mobiel moet ik zeggen, in Groningen. En uh, daar mag uh, vanaf uh, volgende maand ook s'nachts gevlogen worden... met uh, de trauma-helikopter. Uh, schitterend liedje inderdaad. Uh, het liedje vertelt het verhaal van, van een inzet, als het ware. Ja. En uh, wat ik ook zo mooi vind, als ik het heel kort mag vertalen... Um,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 Uh, zeg je dan, ach, oh, dit was niet bijzonder. bijzonderste was zo er eentje als zo vele. Ja, een prachtige tekst. Mochten mensen die tekst nou uh, nog eens rustig terug willen lezen in het Nederlands... dan kunnen ze ons even een mailtje sturen. casaluna.ncv.nl en dan uh, steven we dat video aan jou, Jens. En, ja, prima. Uh, dan uh, kunnen ze op die manier aan die tekst komen. Een vertaling van de tekst van Reinhard Maai. Niet alleen Jens is te gast uh, vannacht hier, uh, ook Daan Remy is te gast. En Daan is piloot van een uh, trauma-helikopter. Hij geeft ook leiding aan alle andere piloten die actief zijn uh, op die uh, helikopter.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 Dus die zijn ons iets voor uh, geweest. En je zag daar het nut eigenlijk al? En daar zag je al eigenlijk het nut. En toen dacht ik van ja, dat, dat moet toch ook eigenlijk in Nederland uh, kunnen. Nou, toen hebben we uh, prachtig uh, de gelegenheid gekregen... om in 1995 uh, dat uh, experiment in het huis te doen. Ja, met het gevolg dat er nu uh, op vier stations uh, trauma-helikopters ja. staan... anno 2011. Waar staan ze precies, dan? Uh, nou, er staat er één in Amsterdam, die staat bovenop het huis. Er staat er één in Rotterdam, die staat op het vliegveld 16hoven... Of...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 De meeste wel, de, de meeste wel. Uh, ja, daar, Daan kan daar beter uh, een oordeel over vellen. Daan? Ja, er wordt druk aan gewerkt. En nog Niet alle uh, traumacentra zijn voorzien van een landingsplaats.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 We hebben in Nederland hebben we op dit moment... en dan moet ik even niet liegen... Uh, 25 uh, meldkamerregio's. En we hebben ook nog een landelijke meldkamer... Uh, als 26 uh, erbij. Maar uh, die mensen die daar werken... die krijgen de 112-melding binnen. Hè? En uh, die uh, nemen aan... die vragen uit. Die vragen wat is er precies gebeurd. En uh, die bepalen uiteindelijk... Uh, welke hulpverlening er naartoe gaat. En dat, uh, dat gaat voor...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 En dan gaat dat belletje weer en dan zitten ja. jullie binnen twee minuten, zoals daar net ja. zei, in die, in die helikopter. Ja. Maar uiteindelijk, daarin ben jij degene die bepaalt of die helikopter dan wel daadwerkelijk opstijgt of niet? Ja. Alle medische noodzaken eh, ten spijt. Ja, dat klopt. Wij zijn, ja, de gezagvoerder is eindverantwoordelijk voor de vluchtuitvoering en dus ook voor de veiligheid.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 Uh, wat je bij uh, toch een, uh, heel veel uh, inzetten ziet, uh, om dat uh, uh, te verwerken. En dit is wel het tegengewicht waardoor je het wel volhoudt. Ja. Daan, wat cijfers tot slot. Um, hoeveel kost een inzet van een traumahelikopter? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. <laughs> maar bij benadering? <laughs> ja, dat, is, dat is lastig te zeggen. Zeg maar, in Nederland is er één budget voor die traumahelikopterzorg... Uh, zeg maar, wat, uh, wat er aan wordt uitgegeven... Um...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 Nou, er zijn er vanavond vier opgestegen, weten wij inmiddels. Dus jullie collega's zijn uh, hard aan het werk. En uh, ik dank jullie dat jullie hier wilden zijn vanavond. Daar, Remy en uh, Jens Valk. Als piloot en als arts maken ze deel uit van de bemanning van de Nederlandse traumahelikopters. Wanneer gaan jullie s'nachts de lucht in tenslotte, Jens? Eind april, begin mei. Eind april. Ik wens jullie daar alles of succes het weer bij. Ziet. Ik wens jullie keer. Ja, ja, ja, ja. dat bepaald dat ja. dan. Ja. Ja. Ik wens jullie alle, alle successen daarmee. En heeft u nou bijvoorbeeld ervaring met de inzet van zo'n traumahelikopter? Misschien bent u wel eens geholpen door de bemanning van de helikopter? Misschien was u getuige van de inzet ervan. Misschien werkt u wel op een van die helikopters. In al die gevallen zou ik het leuk vinden als u ons belt. En dan praat ik graag met u erover verder straks na 1 uur. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. Nu eerst Radio Berg, eigenlijk hier op Radio 1. En na 1 uur bent u dan weer welkom bij ons bij de NCRV. Tot straks.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 Het radiostation voor Berg-Eijk. Radio -Ber. Uw gastheer. Sporenberg. Toon Sporenberg. Ik even met jou afspreken dat jij een beetje uh, goed gedraagt vandaag. Hè? Ja, tuurlijk. Waarom zou ik dat niet doen? Nou, gisteren was het weer... Uh... Gisteren was een incident. een incident. Ja, dat was gewoon... Je had niet eens de, de, het lef om gewoon aan mij te vragen... help, help me een handje. Nee, jij zou je afzijdig houden. Ja, Ik zou dat het heb zelf. het zelf gedaan. Nee. Maar, maar, maar, het zat hier... onder het kwijl van die Mongool. Nou ja, uh, oh, sorry Ted. Ja, um, goeiedag dames en heren. Radio Berg. kijk hier. Uh, we gaan er een uh, uitzending van maken... en we beginnen met een uh, gemeentebericht. En uh, gemeentebericht. Uh, wacht, daar heb ik het. Het, het is uh, binnenkort. Als u zich nou helemaal kapot verveelt... dan kunt u uh, gaan kienen in Steensel. En uh, daar is uh, onder andere een superkien... die oploopt tot 250 euro. En verder is er natuurlijk koffie en geldprijzen. En dat is in het gemeenschapshuis De Hulkes... in de Korte Kerkstraat 7a in Steensel. Tot zover... Het belangrijke gemeentebericht. Dan heeft gewonnen de voorleesfinale. Dat is Aniek Hickspoors. Die heeft gewonnen. En uh, we gaan luisteren naar een klein stukje van haar uh, voorleesprestatie. Waarmee zij zich heeft gekwalificeerd voor de uh, regionale uh, finale in Tilburg. En die dan mogelijk ook nog door kan gaan naar de provinciale finale. We gaan luisteren naar een stukje... Voorlezen van Aniek Hickspoors. Tijdje, kun jij die cassette draaien van Aniek Hickspoors? Oh. Tijdje, tijdje kan tijdje die cassette met dat prachtige voorleestukje van Aniek Hickspoors? Ja, wel. Een... Ik heb het wel bij je achtergelaten. Hè? Die cassette van Aniek Hickspoors. Staat erop? Nee, er staat Polska-groep Luiks Gestel op, maar dat is van Aniek Hickspoors. Ja, die heeft een hele mooi stukje voorgelezen. En daar heeft ze de finale mee gehad. Ja, dankjewel, Tetje. Mijn naam is Aniek Hickspoors. Ik ga iets voorlezen. Te koop. Appartement half 33. Uitstekende woonlocatie. Midden in het centrum van Bergijk. Schitterend en groot. 124 vierkante meter maar liefst. Het is een appartement met uitzicht over alle pleinen van Bergijk. Bouwjaar 202: De kamer. Groot 60 vierkante meter. De kamer, groot 60 vierkante meter... is voorzien van een sfeervol sfeervolle open haard... op gas en massieve vloer van hartmappel. Ma mappel. Mooie keuken met kookeiland... en alle moderne apparatuur. Twee ruime slaapkamers, hal en binnenberging. Hal en binnenberging. De badkamer is voorzien van douche, bad en een tweede toilet, een tweede toilet. Extra dakterras van 50 vierkante meter. De vraagprijs t, 200, 269 269.000 kk. Groetjes, van Anik. wel, Tetje. Uh, nou ja, u hoort het. Uh, je raakt gewoon gaandeweg helemaal in de ban van het voorleestalent van Annie Hickspoors. En ik vermoed dat ze toch minimaal de regionale finale haalt. En dan misschien door. Peer. Peer. Huh? Ach, we zijn in de uitzendingen. Ik was opeens weer een kleine jongen. Toen las mijn moeder altijd woningadvertenties voor. Ja. Als ik straks mijn hele bed dat geplast had, kreeg ik eerst een aantal harde klappen. Dan toen ging ze met krijzende stem woning te koop advertenties in mijn oor schreeuwen. Op de toppen van de longen. En dan viel ik altijd zo heerlijk in slaap. Ja. Nou, dan neem jij die cassette mee. Dan gaan we vragen of Annick het nog een keer wil doen. Maar dan schreeuwend op de toppen van de longen. Ach, heerlijk. Dan heb ik een verrassing voor jou. Kijk eens wie daar binnenkomt. Ach! niks voor De winnares van de voorlees. Precies. En die gaat nu op de toppen van de longen. Die advertentie nog een keer voor jou? Ah, moet er echt, ik vind ze zo zonde. Nee, maar daar doe, doe je peren heel groot genoegen mee. Je hebt tegenwoordig van die in, als niet in slaap kunnen komen cassettes. U, u wilt het echt heel graag, dan uh, wil ik het wel doen. Nou, gaar. Dan ga. Dan had ik gehoord van de technicus, dan moet ik een stukje naar achteren, maar is het dan ik, wel. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou u mij eerst zeven klappen willen geven? Zeven? Ja. Ah, oh, echt? Ja, doe maar. Dat doe ik net alsof ik mijn bed bewaterd heb. Nou, bewaar dat maar even. Het is dan gebeurd? Oh. Nou, de maar echt met slaan en zo? in het gezicht? Of ja. nou, juist op het lichaam? Vol in, nee, vol in nee. het gezicht. Met het gezicht je schoen. op de wangen. Ja. Met uw schoen? Met mijn schoen. Oh, moet je even mijn schoen uittrekken? Ja, en nou slaan. Ah! Nee, dat is goed. Maar nu dan op je toppen van je longen dat stukje voorlezen. Ga maar liggen in de foto's had ik meer. Ik heb het expres. Te koop. De harde. Appartement. Harder. Appartement. Hof 33. Ja, ja, ja. Uitstekende woonlocatie. Midden centrum van ja ja ja, ja, ja, ja. Schitterend. Groot. Vergitterend en groot. Ja, harder nog, hoor. Ik, nog een... ik, ik slaap peer wel terwijl jij doorgaat. Een appartement. Oh. Met uitzicht. Ja, ja, Over ja, ja. alle ja. pleinen van Bergeek. Ja. Oh wow, ja. Ja. ja. Is het zo goed? Ja, dat is prima. De kamer is heel groot. 60 vierkante meter voorzien van sfeer van open haard. En ik, en ik, hij slaapt al. Het is... Hij slaapt al. Oh, nou. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ja, dat je gewoon... hebt het heel goed gedaan, Annick. Ge ja, het is eigenlijk ook wel heel lekker. Ik, ik, uh... Als jij nou bij de regionale finale... het is ook gewoon lekker schreeuwend uh, gaat uh, ik doen ik denk het dat voor dat me. wel gaat lukken? Ik denk wel. Had hij anders nog, moet ik anders nog iets doen? Nee op hoor, iemand, je kunt uh, gaan. Niet op, uh, ander... Kan ik mijn schoen weer aantrekken? Je kunt je schoen weer aantrekken. Okay. <lacht> Mooie benen trouwens. Ja. Nee. So uh. Middag. Dag. Peer. Peer. Peer. Peer. <lacht> Peer. Peer. Wakker worden. Peer. Peer. Wakker worden. Peer. Mama. Nee. Stone. Mama. Stoon hier. Ik heb in mijn bed geplaatst. Godverdomme. Tijdje spons. Zeem. Huh? Waar ben ik? in de studio van Radio Bergijk. Hallo. Ach, ik heb een uh, ongelukje. Draai even. Ongelukjes, muziek, ongelukjes. Radio, radio, Radio Berg. Radio, Radio Radio, radio Berg -Eik. Het radiostation voor Bergijk. Eh... Uh... Eventjes een ander bericht. Eh... Uh... Dat is een aanbieding bij de supermarkt, de aanbiedingen zijn als volgt, super aardappelen, 10 kilo voor 1,59 euro, een veldnarcisse, drie bosjes voor 1,98 en hele kippen, drie stuks, voor 6,80 euro. Laat jij al muziek opstaan, tijdje? Oh, dit is een losbrechtje. Tadje, even een losbrechtje. Sorry. Nee, wat ik net gezegd heb, dat was een losberichtje. Van die super aardappelen, 10 kilo voor 1,59. De hele kippen, 3 stuk, 6,80. En de veldmarcisse, 3 bosjes, 1,98. Dat hoort niet bij het andere, dat is een losberichtje. Komt nog een losberichtje. Berberano Tempralino, drie flessen voor 9,58. Maar zet het nou los, want het is een losberichtje. Ik voel een knappende migraine opkomen. Ik weet niet. Waar ik dood was. Voor iedere berg die wat kwijt wil. Voor iedere berg die wat kwijt wil. Voor iedere berg die wat kwijt wil. Ja, mijn naam is John Roymans en ik wou de volgende even kwijt. Ik baal er een beetje van dat de laatste tijd op straat niemand elkaar meer op de normale manier... Groet. Het is zomaar een beetje voorbijlopen, niks zeggen, elkaar niet eens meer aankijken. Ik word er niet vrolijk van. Vroeger zijn iedereen altijd tegen elkaar als ze elkaar tegenkwamen: Hallo, hoe is het? Hoe gaat het ermee? Ben dan er nog een beetje blij? Hebben iets leuks meegemaakt de laatste tijd? Maar tegenwoordig is het gewoon voorbijrennen, elkaar niet eens meer aankijken en wegwijzen. Ik zou graag willen dat mensen elkaar weer op een normale, menselijke manier zouden groeten op straat. Daar kan ik me zo verdomme kwaad om maken. Dat wou ik even kwijt. Nou, dat was uh, de open microfoon. Uh, ik vind dat zo'n onzin dat, dat, dat, dat... Nou ja... Ah, meneer Van Eersel. Zo. Hoe is het nou? Nou, goed. Ik, ik heb het toch goed gedaan? Ik heb toch ja. geen gekke dingen gedaan? Weet je nou al niet meer wat jij gedaan hebt? Ik heb toch... Je zit toch niet voor niks in je, in je blote onderlijf hier? Je had je hele, hele, hele broek en stoel ondergezeken. Ja, dat is, was, was dat gek? Ja, dat noem ik gek, ja. Maar daar had de presentatie toch verder geen last van? Ik heb toch goed gepresenteerd? Het was toch een normale uitzending? Een normale uitzending? Ja, toch? Het zijn toch geen gekke dingen gebeurd? Anders dan anders, bedoel ik. Nou, laat, laat ik er maar niet meer verder op ingaan. Ja, het ja, was een hele normale uitzending. Ja, Vooral heel normaal. Goed, eh, dames en heren. Eh, tot zover de uitzending van vandaag. En voor alle zieke beterschap. wetenschap... En voor alle bedplassers uh, luiers aan. En voor alle gezonde mensen, kop op!